Uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De kandidaten in de Franse verkiezingscampagne worden extra beveiligd... en tijdens de verkiezingen zijn meer dan 50.000 agenten en militairen extra op straat. Zo willen de Franse autoriteiten de kans op een aanslag tijdens de presidentsverkiezingen zoveel mogelijk verkleinen. Zondag is de eerste ronde. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de terroristische dreiging nu groter dan ooit... Dinsdag werden in Marseille twee geradicaliseerde moslims gearresteerd... waarmee een aanslag ergens in de komende dagen zou zijn voorkomen. De NAM heeft zich in Groningen mogelijk schuldig gemaakt... aan het beschadigen van woningen... waarbij wellicht levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan. Dat zegt het gerechtshof in Leeuwarden. Het Hof verplicht het OM daar strafrechtelijk onderzoek naar te doen. Het Openbaar Ministerie vond dat niet nodig. De NAM zegt verrast te zijn. Alexander Pechtold van D66 verwacht dat de onderhandelingen over een nieuw kabinet ook na volgende week gewoon verder gaan. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan na vandaag een week met vakantie. Wat Pechtold betreft worden de besprekingen daarna hervat. Ook VVD-voorman Rutte leek gisteren niet te verwachten dat de onderhandelingen vandaag nog vastlopen. In de Achterhoek heeft het vannacht aan de grond ruim 9 graden gevroren... De laagst gemeten temperatuur was min 9,2 graden. Het voorbijna in het hele land, volgens Weer Online alleen in Vlissingen niet. Dat kan onder meer bij fruittelers tot problemen leiden. Hoe groot de schade is, wordt later vandaag duidelijk. De NS heeft bij wijze van proef voor drie dagen... alle toegangspoortjes op Utrecht Centraal gesloten. Alleen met een geldig kaartje kunnen mensen naar binnen. Op veel andere stations zijn de poortjes al dicht. Daarmee moeten de stations en de treinen veiliger worden... Er moet zwart rijden worden tegengegaan. Het weer, zon en droog vandaag, vanmiddag wat meer bewolking. Het wordt 10 graden op de Wadden en zo'n 12 graden in het zuiden van het land. Morgen wolkenvelden en soms wat zon. In de middag kan er land inwaarts een in enkele bui vallen. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Waan bij de ANWB.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 Laatst was ik thuis met een verhaal. Een collega van mij heeft een nieuwe fiets gekocht. Punt. Ik denk, je bent toch geen drie? Wat doe je nou? Een collega van jou heeft een nieuwe fiets gekocht. Dat doet me heel erg denken aan paarse engeltjes... die op een regenboog dansen met eenhoorns.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 Een een leuke, leuke conference. Ik weet niet eens wie het was trouwens. Uh, Donnie? Yeah. Wie was die kerel? Dat was uh, Daniel Arends. Okay. Nou, oké. Ja, het ja. is een leukere cabaretier, hè? Ja. ja. Nou, ik, je zet er hem gauw uit. Dat zeggen ze uh, over die vrouwen. Dat was afgelopen. Ja, oké. Okay. Ja, het was maar 4 minuut 22, die conferentie. Ah, oké. Okay. Ja. Ik durf ze niet langer, want dan word je altijd boos op me. Heel erg lange conference. Ja, kijk omdat dit het nou een onderwerp is waar jij lol in hebt. Ja. En dit waren de Hollies. <laughs> nou, uh, nou. Uh, Dit waren de Hollies, uh, dames en heren. En uh, een nummer van het album, de Hollies, sing Bob Dylan. En dat was dan ook uh, gelijk de reden waarom Graham Nash in de tijd zei... Bekijk het even lekker, dat ga ik niet doen. Maar jij hebt zo het Ik wil gewoon echte muziek maken. En ik ga geen covertjes van Bob Dylan doen. Nou oh, wel, met de, de, de muziek van Bob Dylan niks mis is natuurlijk. Maar uh, dat zo'n band uit Engeland dan zegt... van, nou, we gaan een heel album maken met Bob Dylan liedjes... Uh, terwijl ze uh, zelf hele leuke composities konden schrijven. Zeker, Grame Ness. Kan ik me daar wel iets bij voorstellen. En Grame Ness ging dus lekker naar Amerika. En daar ontmoeten hij uh, Stephen Stills en David Crosby. En, nou ja, je weet wat er toen... Gebeurt iets. Oké, okay, blowing in the wind was dit. En uh, gelukkig draaien alle systemen weer. Uh, het werkt allemaal weer, hoop ik. Dus uh, we gaan gauw naar uh, de volgende plaat. En dat is van YouTube. En de nummer uit: Bad. DAB Plus, hoor. Nou, ik heb zo'n radio gekocht, maar uh, ik zal even vertellen. Het geluid... Uh, het, het, het verschil is echt heel groot, hoor. Klinkt veel, veel beter. Dus uh, is wel de moeite waard, hoor. YouTube. Ja, is dat echt? Maakt het zo'n groot verschil? Ja, ja, ja, ja, ja, nou ja, alleen de ontvangst al, hè. Het is een stuk storingvrijer. Oh ja? Ja. Als je als bijvoorbeeld... Ik noem even een voorbeeld. Ik, ja. uh, op een, de oude radio, die ik had... Kon ik Radio 2 bijvoorbeeld absoluut niet storingsvrij ontvangen. Nu wel. Oké, okay, oh. leuk, goed. En je hebt veel meer zenders. Want een, een, een prachtig station als bijvoorbeeld Aero Classic Rock, waar ik zelf ja. nog wel liefhebbers ben. Ja. Kan je op de normale FM niet horen, op DHB Plus wel. Zo. Dus er zitten gewoon veel meer zenders ook op. En ja, ook dit zenders, is toch wel mooi dat, dat CFM nu ja, ook te beluisteren is, hè? Ja, dat wil ik. Heb hem nog niet, ik heb hem nog niet kunnen vinden in Beverwijk, maar wie weet komt dat allemaal nog, nog. Ja, ja, ja. Ja. Dus als er een vrijwilliger is die, uh, iemand die mij wil helpen zoeken, dan. Zoeken naar de zender. <laughs> Zoek de zender. Goed, maar we gaan In even. een Ja, we gaan naar ja. de. Wat gaan we doen? Oh ja, we gaan, we gaan naar, naar de. de vrijwilligers we vrijwilligersvacature van de week. Oh, het oh, is zo leuk!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 Ja, luisteraars, deze week hebben we wel een hele bijzondere vacature. Dat kan maar één keer per jaar, deze vacature. Dus laat je kans niet voorbij gaan. Luister eventjes naar de vacature die uitstaat. En meld je dan meteen aan bij Ernst Brokmeijer. En als het goed is, hebben we Ernst aan de telefoon... Ja, dat klopt. Goeie, goedemiddag. Goedemiddag Ernst. Wat leuk dat je in de uitzending bent. Welkom. Nou, ik vind het ook fijn dat ik, dat ik even mag inbellen bij jullie. Want... Ja, natuurlijk. Een, een hele belangrijke factuur. Absoluut, ja. Want uh, het, het feest moet doorgaan. En daar zijn natuurlijk vrijwilligers voor nodig. Over welk feest hebben we het, Ernst? Ja, we hebben het wat mij betreft over het feest van het jaar. Dat ja. is natuurlijk Koningsdag. Ja. En, en, en volgende week donderdag, 27 april. Ja. En ja, voor, de, voor degenen die, uh, nou, die al lang in Zandvoort wonen... En, en die luisteren... die weten dat het altijd een mega groot feest is in het centrum. Ja. Het gebeurt van alles. Mm -hmm. uh, maar een heel belangrijk onderdeel... dat is in de middag van 12 tot 4... Uh, dat zijn de kinderspelen. Ja. Uh, daar komen altijd honderden kinderen op af. Ja. Niet alleen uit Zandvoort, tegenwoordig ook uit, uit de omliggende plaatsen. Toeristen die in Center Park zitten, er zijn echt, uh, ja, echt afgeladen vol uh, in het gebied. Uh, achter het draad te gastersplein en de straatjes daaromheen. Ja. Uh, maar dat betekent dat we daar ook heel veel vrijwilligers voor nodig hebben... Uh, en wat we zien dit jaar door alle omstandigheden, mensen moeten natuurlijk ook werken. Ja. Zijn mensen die op vakantie zijn, is ja. dat we echt nog een aantal vrijwilligers tekort komen. Ja, dat is dan meteen weer in zo'n toeristendorp het nadeel, ja. want iedereen ja. moet natuurlijk aan de slag bij een baas, hè. Ja. Ja. Alle hens aan dek. Dus ja. We zien inderdaad een aantal die ons jaren hebben geholpen die ja, nu ook wat ouder zijn. En bij, op het ja. werken of ergens anders werken. Ja, ja. Dus we hebben nog een, uh, een aantal gaten en we zoeken echt dringend op een aantal mensen die het leuk vinden. Ja. Om uh, tijdens die spellen te helpen. En we beginnen om ongeveer 11 uur verzamelen we. En dan krijg je wat uitleg over de spellen. Je krijgt een mooie jas of trui of polo gewoon ja. weer. Uh, en dan van 12 tot 4 zijn de spellen zelf. Ja. Uh, het is belangrijk, we zoeken uh, mensen die ouder zijn dan 16 jaar. Ja. Dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk met jeugd en kinderen werken, mm -hmm. wel. Veilig en verantwoord. Ja. Um, en die het leuk vinden om uh, in die middag bij, uh, bij een aantal spellen te assisteren. Ja. Dus zoals Zoals als je zegt, nou, ik kan maar twee uurtjes. Ook dat is mogelijk en dan passen we dat gewoon in. Ja. Um, en je krijgt er gewoon een hele leuke dag voor terug. Daarnaast doen we altijd nog een aantal weken later. Uh, uh, met alle vrijwilligers die ook op 5 mei helpen. En s ochtends en s'nachts hebben we nog een gezellige avond. Waar we iedereen bedanken en wat leuks doen. Dus buiten dat je een leuke middag hebt. Krijg je er ook nog uh, in mei een leuke avond voor terug? Nou, als dat uh, toch niet aantrekkelijk wat, uh, is, uh, allemaal ernst. dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Ik vind het dermate aantrekkelijk. Ik hoor net van Ruud. ik heb even overlegd. want wij hebben volgende week geen uitzending. Kom. Dus mij mag je al inschrijven. Nou, dan ga ik jou bij deze neerzetten, toch? Doe jij dat maar. Dan ga ik ja, eens gezellig ja. meedoen. Even die er ook een lintje. <lacht> Tjonge. Ik heb al een lintje, maar kijk maar. Uh. Ja. Ja. Ik heb het altijd zo druk, ik heb geen tijd voor, Ik heb geen tijd. Ja. Dat, dat klinkt wel bekend, want dat hoor ik van heel veel vrijwilligers. In het toch heel veel vrijwilligers die bij allerlei clubs helpen, die zijn altijd druk, maar dat zijn ook de toppers die. En daarvoor zijn er ook heel veel die op Koningsdag helpen. Er zitten mensen bij, die zitten bij het rode Kruis, bij de voetbal, ja. bij de Wingsgraven, ja. bij allerlei andere verenigingen. En die vinden het ook leuk om toch ook op zondag nog, middags, ja, wat met z'n allen te doen. En als je aan het eind van de middag alle lachende gezichten ziet, ja. alle, alle kids die het naar hun zin gehad. dan is dat echt een, een, een, ja, een leuk onderdeel. Ja, dus mensen, luister eens goed vindt... naar wat Ernst zegt, want hij zegt niet zomaar wat, hè? Het, je zegt namelijk dat het vaak mensen zijn... die al vrijwillig werken bij allerlei uh, organisaties. Dan moet u toch nagaan, of als je jonger bent... dat is gewoon zo leuk om te doen. Het is ja. zo dankbaar. Dus mocht je nog nergens vrijwilliger bij zijn... heb je je nog nergens aangesloten... ga dan deze Koningsdag eens gebruiken om te kijken... Hoe leuk dat is, ga het eens voelen. Want het is niet voor niets dat, dat de vrijwilligers vaak bij meerdere organisaties tegelijk werkzaam zijn. Het is zo verschrikkelijk leuk om te doen. Echt waar. Ja, dus jongeren, meld je aan je in ieder geval. Ik wil er toevoegen, Dolly. Dat, ja? is, dat is precies misschien het enige nog wat, wat, nog wel, wat ik altijd leuk vind. Ja? Is, uh, we zijn natuurlijk dan rond een uur of vijf klaar. Ja? Dan bruist het hele dorp. Dus ja? je zit al in het dorp. Uh, en vaak zie je dat heel veel vrijwilligers met elkaar nog even gezellig de straat induiken. Of, of, uh, nog even nakletsen. gezellig genieten van, uh, van alle andere festiviteiten. In ja. het, uh, en zo uh, ja, een super koningsdag afsluiten. Ja, zo is het toch. En ik had ook begrepen trouwens, Ernst, uh, dat je voor uh, 5 mei ook nog iemand zoekt, hè? Ja, voor 5 mei zoeken we uh, nog... Twee of drie personen heb ik begrepen. Ja. Uh, uh, de, dat is dan voor de vosjacht en wat, wat kleine activiteiten in het centrum. Ja. Dus ook daarvoor mocht je interesse hebben. Uh, alle contactinformatie je noemde net ook al van het vrijwilligerspunt. Ja. Maar het kan ook uh, direct naar Koningsdag. Ja. Dat is uh, koningsdagzandvoort.nl. Ja. Dat is de website. Ja. Uh, en als je daar inval voor zet en dan ja. koningsdagzandvoort.nl kan je mailen. Uh, en daarnaast ook op Facebook zijn we te vinden onder Koningsdag Zandvoort. Dus ook een, uh, een berichtje daar uh, komt op het goede adres aan. Nou, inmiddels heb ik ook uh, dit, dit uh, bericht, deze oproep, geplaatst op de Facebook-site van Zandvoort Luncht. En hij staat al op de kabelkrant ik van, uh, van CFM Zandvoort. Ja, ja dat is mooi. Goed. Helemaal eh. goed. Ja, dat, toch? Dank wel. En laten we hopen. Want nou ja, ik zeg, dat, het, dat uiteindelijk komt het meestal wel goed. En zeker ja. met, met deze support uh, um, gaan we er gewoon een mooie dag van maken. Zo is het, Ernst. En niet minder. We gaan de kinderen een onvergetelijke dag bezorgen. En de vrijwilligers ook. Ik wens je alvast heel veel succes. Ja, dankjewel. En goed. jullie uh, nog een prettige middag. Joe, en tot volgende week, Ernst. Joe, tot volgende week. Oké, okay. dag.